Vertraging voor het verkeer op de afzijdijk in beide richtingen bij Breesland-Dijk, 3 kilometer. Op de A8 richting Zaanstad staat bij Zaanstad-Koog 4 kilometer file. En op de N99 staat het vast vanaf Paulowna tot aan Den Helder over 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In ver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 Rainbow Radio Zandvoort. Een hele goede middag, luisteraars van Zandvoort, Bentveld en Omstreken. En wie weet ook wel de rest van Nederland. Uh, welkom bij het tweede uur van Rainbow Radio Zandvoort. Een nieuw programma van Zandvoort FM. Het eerste uur zit erop, we gingen als een raket. En het tweede uur hebben we nog meer informatie voor u. Op het programma staan verdere kennismaking met de leden van LHBTI en zee. We gaan luisteren naar lekkere muziek. En natuurlijk de agenda. Wat is er allemaal te doen? Welkom bij Rainbow Radio Zandvoort. Mijn naam is Ronald Reweskens en tegenover mij zit. Anja Westerwil. En we gaan nu eerst lekker naar nummer. Ook een oude uit de. Uit de ja, hoe noem je dat? Uit de gouden ouwe. Uh, I Will Survive oh, van Longe Henen. Hey. So Ik <laughs> <laughs> so lock. I should have made you leave your key. klassieker voor de lhbti community, I will survive, zoals velen van ons inderdaad moeten doen. Gloria Gaynor, en wie is aan onze tafel aangeschoven? Uh, Roy Dongen, dat is de voorzitter van LHBTI aan Zee. En die uh, mag ik gaan interviewen. Welkom, Roy. Nou, goedemiddag allemaal ja. en dan gefeliciteerd met deze eerste leuke uitzending. Dank je wel. Uh, Roy is een bekende van de radio. Hij presenteert ook altijd uh, Goedemorgen Zandvoort uh, op gezette tijden. Uh, Roy, um, ik val meteen met de deur in huis. Waarschijnlijk weet iedereen wel wie jij bent. Maar toch even voor misschien nieuwe luisteraars. Wie ben jij, Roy? Nou, ik hoop zeker dat we nieuwe luisteraars trekken met dit programma. Dus uh, ik zal proberen zo kort mogelijk te zeggen. Ik uh, ben Roy Donger. Ik uh, doe van alles en nog wat. Ik geef onder andere les op een uh, mbo-school... En ben zelfstandig uh, adviseur op het gebied van en organisatie Mooi. Als je mijn werk uh, wil bespreken. <lacht> nou ja, ja, niet per se. Wie ben jij als mens? Als mens, <lacht> nou, als mens ben ik hopelijk een, uh, een, uh, een uh, warme, uh, enthousiaste, energieke uh, LHBTI'er. Uh, de H dus uh, van LHBTI. <lacht> um, en woon ik hier in Zandvoort. Uh, op dit moment met mijn vriend. En, uh, en ben ik heel erg uh, betrokken bij alles wat te maken heeft met LHBTI... en de rechten die daarmee samenhangen. Omdat, dat ga ik nu niet allemaal uitleggen... maar ik in het verleden in een ander land gewoond heb... waar mensen uh, uh, ja, mij naar het leven stonden om wie ik was. En daarom dacht ik van, hé, hey, die vrijheid die we in Nederland hebben... moeten we niet als vanzelfsprekend uh, beschouwen... maar dan moeten we echt wel zorgen dat we die ook houden. Mooi, dat geeft meteen ook antwoord een beetje... van waarom doe je de, de, je werk in HLBTI, LHBTI aan zee? Um, uh, jij woont al heel lang in Zandvoort, volgens mij? Mm, ja, dat, dat, dat, voor mensen die in Zandvoort geboren zijn, uh, woon ik maar heel kort in Zandvoort. <laughs> maar <tie> ik woon hier uh, bijna acht jaar. Ja, dat is, voor ons is dat lang. Ja. Maar, um, Wij zijn nieuwkomers op de markt, precies, ja. En uh, je bent voorzitter van LHBTNC. Uh, vertel eens, hoe, hoe is het gekomen? Hoe is LHBTNC ontstaan? Uh, hoe, uh, um, wat, wat is de, de, de, de, de, het idee, de noodzaak erachter? En, en uh, waarom ben je hiermee aan de slag gegaan? Nou ja, heel erg uh, probeer dat ook weer kort samen te vatten. Lang geleden is Wim Peters begonnen met het idee... om een Pride in Zandvoort te doen, eer weer ere toekomt. Uh, en daar is een groep mensen uit ontstaan... Uh, die dat allemaal gingen ondersteunen en die erbij betrokken waren. Dat was op zich heel erg leuk en heel erg mooi. En we vonden het heel mooi om een groot feest te organiseren... Maar zoals ik al zei, Pride moet niet alleen maar feest zijn. Maar het heeft ook te maken met een stukje bewustwording en voorlichting. En daarom hebben we gezegd, we gaan van, uh, niet alleen Pride doen. We gaan er een stichting LHBTI aan zee van maken. Die breed staat voor alles wat met LHBTI te maken heeft. En Pride is dan een mooi onderdeel waarmee je een groot feest neerzet. Waarmee je de zichtbaarheid erg vergroot en de aandacht naar je toe weet te trekken. Uh, maar ook veel meer inhoudelijke dingen. En daarom zie je ook al, denk ik, de verandering in de Pride. Met, uh, niet alleen maar feesten, maar ook met, uh, de, niet met dansfeesten bedoel ik... maar ook met inhoudelijke aspecten, uh, museumtentoonstellingen... Uh, kindervoorstellingen, cultuur, korenzang... waar er een grote verbreding plaats is, de bibliotheek die betrokken wordt. En we willen nog heel veel meer. Ja, nou mooi. Ik, uh, uh, ik, ik weet uit goede bronnen dat we volgend jaar Lustrum hebben... Uh, van uh, The Pride uh, at the Beach. Ja, ja je, dus... ben, je bent zelf zo'n bron, hè? Ja, ja, ja precies. Het <laughs> <laughs> <laughs> is een beetje de bestuursvergadering bijna. bijna wel, ja. <laughs> ja. Maar uh, dus, dus uh, gaan we daar uh, nog iets speciaals voor doen? Uh, heb je daar al ideeën over? Of wil je daar nog niks over kwijt? Nou, ik, ik denk dat we wel iets speciaals willen gaan doen. Maar ik wil daar eigenlijk niet heel veel over kwijt. Omdat ik hoop dat we ons nieuwe initiatief om nu deze Pride niet doorgaat... om er een Winter Pride aan toe te voegen... Uh, dat we met die Winter Pride ook een heel erg leuk moment hebben. En misschien dat we daar net eens met de eerste Pride... een blijvend evenement van kunnen maken. Omdat je dan weer op een wat ander publiek kan richten. Uh, en wat we ook als LHBTS hebben gezegd... de ondernemers in zandvoort steunen ons met hart en ziel. De hele gemeenschap steunt ons. We krijgen er subsidies voor... En we willen eigenlijk proberen iets terug te doen. En in de winter is het zand wordt een stuk stiller. En met een winterpride krijgen we misschien wel elkaar om weer een stuk extra levendigheid uh, te creëren. Waar juist de ondernemers dan uh, met wat meer verruiming van de maatregelen hopelijk uh, ook weer een steuntje aan kunnen ontlenen. Ja, dat lijkt me fantastisch. Ja, overigens uh, de datum is al wel bekend. Hè, ja. Dat is dus 16, 17 en 18 december. Nee. Sorry, zeg ik Ronald. Pak je het verkeerd op? Ja, 18, 19, 18, 19 20. Oh, 20 uh, uh, vrijdag, <laughs> zaterdag, zondag. Ja, het is vrijdag, zaterdag, <laughs> ja. zondag, 18, 19, 19 20, 20, 20 december. Precies. Dus die kunt u alvast in uw agenda zetten. Ja, heel goed. Heel goed. Roy, doe je nog meer binnen de LHBTI-community en um, activiteiten? Um, ik heb wel heel veel meer gedaan. Uh, toen ik net terugkwam in Nederland. Uh, heb ik een, uh, tijdje interim, ben ik een tijdje interim-directeur geweest bij OutTV, uh, Ook in het kader van, ik zoek een baan die bij mij past... maar ook wel wat te maken heeft met datgene waar ik uh, juist betrokken bij wil zijn. Ik ben een tijdje ambassadeur bij Rosse 50 Plus uh, geweest. Nou, daar kennen we elkaar ook weer dan van. Ja. Uh, en de laatste tijd heb ik, uh, uh, net als jij overigens... Uh, ook van die belsessies gedaan en doe ik wat mantelzorg. Waaronder voor een hele oude en eenzame LHBTI-er hier in Zandvoort... Uh, onze ambassadeur Ruud Kuij. Ja, prachtig. Uh, en dus, yes. ja, dat, dat zijn de dingen die ik op dit moment doe. En ik ben heel bewust ermee bezig, ook op school, ik geef ik hem een MBO-les. Uh, een grote school met 4200 mensen, waarvan heel veel mensen niet zichzelf durven te zijn uh, als ze jong zijn. Uh, en ik vind het belangrijk om daar uh, nou, misschien niet mijn geaardheid te koop te lopen, maar Pride-dagen wel met een Pride-badge te dragen, uh, Paarse Vrijdag daar te introduceren op alle schermen, uh, de regenboogvlag uh, uit te hangen. Wat ook allemaal niet gebeurde uh, voordat ik op die school kwam. En ik hoop op die manier daar ook iets uh, ja. bij te dragen. Maar ja, wat jij zegt, je hoeft er niet mee te koop te lopen, maar je hoeft het ook niet weg te stoppen. Nee, hè? dat Dat het duidelijk is en dat daar gewoon, als je er heel natuurlijk mee omgaat, zeg ik dan. dan heb je ook het minste, dat je het meeste gewoon op een natuurlijke manier uh, samen leeft. Hè? Absoluut. Ja. En zichtbaarheid is voor degenen die zeg maar nog in de kaf zitten ja. of zichzelf aan het ontdekken zijn. Ja. Dat is vooral belangrijk. Hè? Dat je ja. rolmodellen ziet aan wie je je dus aan kunt, uh, kunt spiegelen. En niet dat je uh, uh, bepaalde kleuren ziet waarvan je denkt van nou zo ben ik toch niet. Precies. Uh, dus het gaat ja, erom dat ja. we inderdaad in de breedste betekenis van het woord zichtbaar en hoorbaar zijn. Exact. Ja, ja. ja. Heb jij nog vragen, Ronald? Ja, maar Roy, uh, Roy uh, dankjewel. Je, Roy, uh, je noemde net uh, Ruud uh, uh, als ambassadeur. Um, ambassadeurs, Ik vertel daar eens even iets meer over. We hebben er meerdere in, in Zandvoort van LHBTI. Maar waarom überhaupt en wie zijn het allemaal? Ja, nou, we hebben natuurlijk ambassadeurs omdat we ons willen um, um, verbinden met de gemeenschap. Dus allerlei. Um, Onderdelen van de LBTI gemeenschap, daar wil je ambassadeurs uit hebben... om te zorgen dat wij niet als bestuur eenzaam en alleen zelf het wiel zitten uit te vinden... en bedenken wat allemaal goed is voor die gemeenschap. Maar dat je ook een achterban hebt waarmee je kan communiceren... en vragen wat je uh, als organisatie moet doen of waar je aandacht aan moet besteden. Um, en we hebben een breed spectrum van ambassadeurs. Uh, recentelijk zijn er gekomen Wendy Moore. Nou, bekend natuurlijk in Zandvoort met de, met de muziek. En uh, maandag ook inderdaad een van de co-presentatoren van Rainbow Radio Zandvoort. Ja. ja, en donderdag al de aftrap gedaan uh, bij het, uh, het wapen. Uh, we hebben een nieuwe ambassadeur, uh, Nathalie... of uh, bekend in Zandvoort eigenlijk als Senaat... Uh, die uh, uh, de LR heel erg vertegenwoordigt... en allerlei leuke initiatieven heeft... Uh, en mensen aan, uh, aan zich weten binden en ook dingen weten communiceren. Uh, dan hebben we als ambassadeur Ruud Kuik natuurlijk... nou dat is onze oudste ambassadeur... en dan hebben we ook meteen die doelgroep te pakken... En Mooier vond ik vind dat de eerste Pride, Ruud, uh, vanuit zijn rolstoel uh, het podium opgehezen werd om dat allemaal te gaan doen. En we hebben dan natuurlijk ook nog Marlene Scherp's ook een eerste uursambassadeur, uh, uh, die dit weekend ook, of deze dagen ook de tochten gaat maken langs haar eigen beelden. En die beelden, die uh, vertelde ze gisteren, uh, die vormen haar levensverhaal. Dus het is heel erg boeiend om dat levensverhaal van Marlene, die transgender uh, uh, is en daar ook wel over vertellen... Uh, om dat mee te maken. Dat ze neemt je mee langs die beeldenroute... maar dat komt ook op haar levensverhaal neer. Ja, mooi. En dan hebben we natuurlijk uh, recht hier tegenover. Uh, jij bent ook ambassadeur, uh, Anja. Ik ben ook ambassadeur, ja, inderdaad. Ja. Ja. Ho ho hoezo en wie en wat en waarom dan? Nou, ik ben ambassadeur omdat ik vanuit de, de LHBTI-gemeenschap... de elfen tegenwoordig dan in dit geval... ik natuurlijk ook wel een aardige levensloop achter de rug heb. En ik ben ook erg veel bezig met ouderen LHBTI's... Die uh, En met name uh, ouderen die of in eenzaamheid uh, terechtkomen. Uh, omdat ze heel vaak, zeker de ouderen van nu, uh, geen kinderen hebben. Uh, Familie ze hebben laten vallen toen ze uit de kast kwamen. En uh, ze daardoor vaak weer terug de kast ingaan. Uh, wat ook gebeurt in zorginstellingen, waar ouderen uh, inderdaad gewoon terug de kast in gaan... Uh, zodra ze in een instelling komen en geen partner meer hebben. Als je een partner hebt, ben je met z'n tweeën, ben je sterker... durf je uh, wat meer te laten zien... Als je alleen bent, wil je niet die één ding zijn. Je wil ook aan die tafel schuiven waar ze met z'n allen eten. En ouderen zijn wat dat betreft net als kinderen. Kunnen <lacht> toch wel eens uh, ja. zeggen van... Nou, hij heeft het niet over zijn kleinkinderen... dus hij mag ja. er niet bij zitten. En, uh, en dus dat, daar maak ik me heel hard voor. Daar vecht ik voor. Um, we zijn vanuit Roze 50 Plus, wat, uh, wat uh, Roy ook noemde. Uh, daar ben ik uh, ook ambassadeur van... En uh, wij gaan zorginstellingen en proberen de Roze Loper, wat een certificaat is voor LHBTI-vriendelijke uh, zorginstellingen, um, proberen we uit te rollen binnen, als het kan, alle zorginstellingen in Nederland. Dat, uh, wij doen het dan voor Noord-Holland en ik dan specifiek omgevingsantwoord. Ja. Prachtig ja. ja. En dan hebben we er nog uh, niet een hekken sluiter, maar ook een van de ambassadeurs, en dat is André Donker. André Donker is ook uh, lid van LHBTI en En straks, na het komende nummer hebben we een mogelijk telefonisch interview. Want hij staat op dit moment in de winkel. En als het druk is, dan wordt het misschien een ander verhaal. Hm. Maar we gaan proberen contact met hem te zoeken en ook hem een interview af te nemen. Hier volgt het bezoeknummer voor Roy Donker. Hm. Jongen, jongen, jongen. Dit is inderdaad wel een beest op het podium, om het zo maar te Heerlijk, zeggen. Hè? Hè? Een van de grand dames van de vele uh, bekend. Uh, nou, Joy, die hier uh, aanstaande maandag uh, mee gaat programmeren, uh, vertelde al een mooi achtergrondverhaal over deze zangeres. Ik denk, uh, Joy, dat we daar maandag misschien toch nog even op terug moeten komen. Want het is wel interessant, haar uh, levensverhaal. Hoe zij zeg maar toch vanuit een arm. Uh, gezin uh, uiteindelijk is opgeklommen tot zo'n mega wereldster. I am what I am. Trouwens ook een, uh, een uh, prachtig nummer in de uh, musical waarin uh, John uh, Ake, uh, uh, zeg maar zijn performance doet als yeah. drag queen. Um, zoals we gezegd uh, uh, hadden zouden wij eigenlijk contact zoeken met, uh, met André Donker. Uh, uh, een van de uh, ambassadeurs en tevens uh, bestuursleden van uh, LHBTI En, uh, en uh, sinds uh, uh, ja, uh, ze, uh, zeven jaar alweer mijn EGA. Um, helaas, hij is druk aan het werk uh, en kan niet aan de telefoon komen. Dus uh, <laughs> dat moeten we zeker voor een ander keertje uh, houden. We gaan kijken Jammer. of het uh, zeg maar, naar het volgende nummer uh, nog gaat lukken. Maar mocht dat niet zo zijn, dan André, we hebben je in ieder geval genoemd. En je komt zeker nog een keer voor de microfoon. Dan hebben we tot slot ook nog een vijfde bestuurslid. En dat is onze penningmeester. Ja... Dat is Ben, Ben Zonneveld. Ja. Heel bekend in Zandvoort. Ben heeft zelfs een lintje gekregen ja. afgelopen Koningsdag. Ja, voor al uh, zijn verdiensten. Voor zijn vrijwillige activiteiten overal in Zandvoort. Hè, dat is voornamelijk daarvoor. Um, ben is uh, pennymeester van onze uh, LHBTI-stichting. En uh, ja, dat is geweldig, want Ben is uh, hetero. Ja, dus ja. hij komt eigenlijk niet in de letters voor LHBTI. Uh, want de H staat voor homo en niet voor hetero. Um, maar dat, uh, dat, uh, daar maakt Ben helemaal geen punt van. En dat is het mooie. En zo mo zou het overal eigenlijk moeten. Uh, en ik vond toen ik bij LHBTI aan zee kwam. Uh, ja, dat is gewoon een warm bad. Dat, dat uh, iedereen, het maakt niet uit, je bent welkom. En, en dat eigenlijk. Is dat vanzelfsprekend? Zou dat moeten zijn dat dat zo is? Precies. Um, dus ik, ik vind het geweldig dat Ben uh, voor ons uh, in de bres springt. En, en uh, pennymeester is van onze stichting. Ja. En jammer goed genoeg kan Ben ook niet bij zijn. Nee, vanwege uh, van familieomstandigheden. Van familieomstandigheden ja. Hij zit in het buitenland en is het niet mogelijk... om hem op dit moment te bellen. Uh, wat we wel kunnen benoemen is dat uh, Ben eigenlijk altijd... de grote organisator is achter de jaarlijkse parade... die er op de maand ja. tijdens Pride of the Beach is. Hè. En die hele coördinatie die heeft hij dan ook volledig in zijn handen. De hele de veiligheid, het absoluut. afzetten ook van de straten ja. en dergelijke. Ja, ja. Ja, dus hij, dat... uh, hij is er van het begin af aan bij betrokken geweest... En uh, nou, Een uh, zeer gewaardeerd lid en inderdaad gewoon fijn... dat we LHBTI nog eens kunnen aanvullen met een H. Met een extra H. Met een extra H, ja. Overigens hey. um, uh, <laughs> voor, de, voor de luisteraars die denken... wat is dat toch allemaal, die tongbrekende LHBTI? Uh, waar staan toch al die letters voor? Nou, dat gaan we nu niet verklappen... maar ook dat is een item wat aanstaande maandag verteld zal worden. Want er zijn nog meer letters, zoals de Q en de A... En nou ja, je zou bijna het hele alfabet erin kunnen zetten. Bijna. Maar waarom eigenlijk en wat betekenen ze eigenlijk? Dat, dat is leuk. Is voor ja, ja, dat maandag. gaan we aanstaande maandag. Dan... Uh... Uh, uh, gaan we daar uitgebreid over praten. En ook die verschillende vlaggen hebben we het dan over. Hè? Ja, precies. Want uh, er komt dus maandag ook uh, een, ja, door de straten... Dus zul je verschillende vlaggen zien langskomen. En uh, wat we al gezegd hebben... ga vooral niet uh, langs de kant van de weg staan... maar uh, uh, uit je balkon, hang een vlag buiten. Uh, als je, uh, je kunt de vlaggen te verkrijgen bij de kiosk. Op de uh, wandelboulevard van, ja. uh, van ja. het Badhuisplein. Ja. Hè? Uh, aan het Schuitengat. Als je het, ja, Schuitengat, het Schuitengat doorloopt, Gat. dan loop je de rechtstreeks tegenaan. Dus daar kan je, daar kan je een, een regenboogvlag kopen. Als je solidair wilt zijn, hang die gewoon vooral lekker uit het raam. En dan hebben we een, een, door heel Zandvoort een parade van vlaggen. En um, we gaan dan ook uitleggen wat al die verschillende kleuren, vlaggen betekenen. Dus dat uh, wordt een heel leerzaam... Uh, uh, dagje, maandag, hè? Ja, zeker. wat uh, LHBT betreft. Overigens heb ik trouwens uh, net vernomen dat het mogelijk is om André toch nog aan de telefoon te krijgen. Kijk. Dus we kunnen hem uh, toch nog even gaan interviewen. Dat, is... dat doen wij na zijn verzoeknummer. En zijn verzoeknummer is Freedom van George Michael. En waarom dat zo is, dat hoort u zo meteen na dit nummer. a bit louder in the hand. Michael met Freedom en daar hebben we ook zeker op gedanst. Hè? Bij Mar Mango's was dat uh, vorig jaar. Ja, we uh, heerlijk afsluiting. gedanst. Hè? Ja, hele ja, Heerlijk sluitingfeest. Ja. Ja. Als het goed is, dan hebben we inmiddels contact. Maar ik hoor een zoomtoon uh, met uh, André Donker. André, ben jij aan de lijn? Nee, we horen hem niet. Ik hoor ook niks. Ja, dan. Nee, ja. We gaan even kijken of die even opnieuw uh, ingebeld kan worden. Uh, de techniek staat uh, voor alles en tegelijkertijd soms ook voor niks. En uh, dat heb je natuurlijk met een live programma. Want dat is misschien wel leuk om te melden. Dit programma wordt niet van tevoren opgenomen. We zijn echt daadwerkelijk live in de studio nu op dit moment aanwezig. Uh, mocht u ons willen volgen. Uh, want u kunt niet alleen luisteren en uh, bellen. Of uh, luisteren en kijken. U kunt ook kijken via https. Dubbele punt slash slash zfm, koppelteken live.nl. En dan ziet u ons ook uh, in de studio uh, daadwerkelijk zitten. Ja, nou. leuk hè? Zeg, uh, uh, in, in die tussentijd misschien kunnen we nog uh, vragen of checken. Nee. Hè? Um, ...vertellen waarom um, die aandacht voor R.H.B.T. nou nog nodig is uh, in deze tijd. Ja, ja, precies. Want zoals eerder gezegd... Hè, ...veel mensen denken van... Goh, uh, ...Nederland is tolerant en uh, we hebben de prides... ...en er wordt iedere keer wel gevierd en dergelijke. Waarom is die aandacht nou daadwerkelijk nog nodig? Ja. Um, hoi, hoi. Nou. Een van de dingen die u misschien nog niet weet, is dat uh, in artikel 1 van de grondwet staat dat niemand in Nederland gediscrimineerd mag worden vanwege ras of afkomst of enzovoort, enzovoort. Wat heel maar, goed is natuurlijk. Wat, wat, tuurlijk, ja, natuurlijk, dat is uh, superbelangrijk. Maar seksuele geaardheid, zoals dat wordt genoemd, staat daar nog niet in. En wat wel even belangrijk is... is dat de Tweede Kamer op dinsdag 13, 30 juni... in grote meerderheid dit jaar pas... maar inmiddels wel met een grote meerderheid... voor een wetsvoorstel van D66, GroenLinks en PvdA... om de LHBTI-rechten te verankeren... In, deze artikel 1 van, uh, in dit artikel 1 van de grondwet. En het COC... Uh, het, het, het landelijk uh, netwerk... Uh, de, dat de belangen behartigt voor de LHBTI-community... Uh, strijdt eigenlijk al twintig jaar voor deze wetswijziging. Dus um, nou, om het zomaar even te zeggen... er moest veel water over akker uh, voordat nou, dit ook uh, daadwerkelijk uh, met grote meerderheid in de Kamer is gebracht. En de meeste zijn inderdaad voor. Dat is mooi. Dat, dat is mooi. En dat hoort ja, dus, dus, dus het het ook zo natuurlijk. dat is eigenlijk vanzelfsprekend... vanzelfsprekend zeggen, hè, we, we willen daar een feestje over vieren. Maar eigenlijk had het er al lang in moeten staan. Ja, dat, dat zijn we even van ja. mening. En wellicht zijn er meerdere mensen van, van mening. Ondertussen is Leon, uh, die onze technicus is... Ja. Uh, druk bezig om te kijken of we inderdaad contact kunnen krijgen. En... Met André, maar dat wil niet echt lukken... aan mijn geluid op mijn koptelefoon nee. te horen... Wat we dan even gaan doen is dat we overgaan naar uh, dat er uh, flink veel aandacht uh, wordt gegeven... de komende negen dagen op nationaal niveau... Um, in samenwerking met het COC en uh, ou en allerlei andere vormen uh, uh, van uh, media... Uh, maar onder andere met uh, Vodafone, KPN, Ziggo en de NOS... Uh, wordt er ruim aandacht besteed op radio en op de televisie aan LHBTI-gerelateerde programma's. En dat gaat over interviews, gaat over lezingen, gaat over uh, uh, films, uh, het gaat over documentaires. En er is een breed, breed programma dat uh, te vinden is op de website van Pride Amsterdam. Oh, prachtig. Ja, als, als alternatief eigenlijk voor de Pride... Um, moet ik die op opnemen? Er wordt geweld. Ja. <laughs> We gaan kijken of hij inmiddels uh, ja. binnenkomt. Ik heb gevraagd of hij zelf... Uh, nee, het blijft een beetje lastig. Ja. Dat maakt dat wij dan eventjes overgaan. Aanstaande maandagavond is er een documentaire uh, op NPO3. Ik zoek het er heel eventjes uh, bij... Ja. Um, want ik had hem net binnengekregen. De documentaire heet Mans genoeg en is dus op maandag 27 juli NPO 3 om vijf voor half negen uh, direct naar het NOS-journaal te 20, zien. 25, ja. Het is een documentaire waarin presentator Jan Kooijman spreekt met vrienden van de overleden Saïd en met anderen over Saids Leven. Oh, en, ja. uh, nou, een interessante documentaire. Ik denk het ook. Ja, ja, ja. dat lijkt me zeer interessant. Ja. Ja. Daaraan gekoppeld wil ik melden dat we aanstaande maandag ook gesprek hebben... met uh, twee uh, mensen die van oorsprong uit het buitenland komen... en uh, zeg maar hier in Nederland terecht zijn gekomen met een soort vluchtelingenstatus. Ja. Dus we hebben het niet alleen over uh, zeg maar wij in Nederland... maar we hebben ook een gesprek... Uh, met sowieso de balletdanser, hè, natuurlijk. Ja, onze, de uh, Koblenz balletdanser. Precies. Ja, uh, ja, precies. En Mokon. met een, uh, een man, uh, een filmmaker, documentairemaker uh, uit Iran. Uh, en daar noemen we de naam niet van. Ja. Omdat dat toch nog zo kwetsbaar is dat ja. op het moment zeg maar, dat iemand dat hoort vanuit de Iraanse gemeenschap hier in Nederland, dat bedreigend kan zijn voor zijn familie ja, in Iran. die daar nog woont. Ja, Precies. Ja, ja. Zo erg is het. En dat is ook de reden waarom de Pride nog steeds nodig is. Want zij kunnen het daar niet doen. En wij kunnen het wel doen. En daarom moeten wij daar hier ook aandacht voor vragen. Er zijn zoveel landen nog waar LHBTI zijn überhaupt ja. gewoon echt strafbaar is. Ja. En je de doodstraf voor kunt krijgen. Ja, dus Daar, daarover gesproken. Hè. Er is een prachtig kunstproject. Dat heet de Rainbow Dress. En de Rainbow Dress, ik ben even de naam van de ontwerper kwijt... maar die kunnen we straks wel even voor u opzoeken. Dat is een dress, een jurk gemaakt van... De vlaggen van de landen waar seksuele diversiteit verboden is. En dat verboden dat kan op heel veel verschillende manieren zijn. Het kan zijn dat je ervoor een boete krijgt of bestraft wordt of in de gevangenis terechtkomt. Maar helaas dood aan steniging en dat werk allemaal of ophanging komt, ja. uh, komt ook voor. Die Rainbow Dress, dat is wel leuk om dat te vertellen, die is een aantal jaren geleden ontworpen. Um, en die jurk die reist de hele wereld over. En oh, die jurk dus... wordt iedere keer aangepast. Omdat uh, ja, soms landen ineens toch besluiten om meer vrijheid te geven. Andere landen dit juist weer afpakken. En dat is afhankelijk van het regime. Ja. Uh, dus die jurk die is constant aan het veranderen. Uh, is ontzettend lang. En hij is destijds voor het eerst getoond in het Rijksmuseum. In de zaal van de Nachtwacht. Door uh, Transgender model en inmiddels uh, wereldberoemd fotomodel Valentijn de Hing. Prachtig. Ja, heel mooi. Um, mooi verhaal, Ronald. Kijk, ja, dat is een prachtig verhaal. Um, ondertussen word ik hier uh, geassisteerd door eventjes te kijken wie dat ook nou... Dat kan ik niet zo snel vinden. Uh, <laughs> wie de ontwerper is. Ja. Maar die naam gaan we zeker eventjes ja. benoemen. Uh, Leon, ik begrijp dat het niet ja, mogelijk niet is. Ik Nee. Maar we kunnen wel wat over hem vertellen, natuurlijk over André. Dat natuurlijk. Ja. Hè? Uh, in ieder geval, we kunnen uh, aangeven... hij is inderdaad ook bestuurslid... en wel vicevoorzitter van LHBTI um, En daarnaast uh, houdt hij zich erg bezig met uh, de uh, art-expositie. Um, jij als zijn man kan daar misschien iets meer over vertellen, over die art-expositie. Ja, ik, ik, ik kan inderdaad even de honneurs uh, waarnemen. Uh, uh, vanuit het Zandvoorts Museum uh, uh, zijn uh, André Donker en René Zuiderveld... Uh, bekende fotograaf uh, uit de LHBT uh, e community uh, gevraagd om als gastconservatoren op te treden en een expositie te maken die te maken heeft met Pride. Die is niet per definitie gekoppeld aan Pride at the Beach. Hè. Het is een zelfstandige expositie. Um, en hij uh, heeft de afgelopen jaren zo ongeveer zes weken lang... in het Zandvoorts Museum gestaan. Uh, dit jaar zou die eigenlijk voor de vierde keer, meen ik, uh, plaatsvinden. Derde of vierde keer. Helaas is dat ook niet doorgegaan vanwege corona... Maar er gaat zeker aandacht uh, besteed worden uh, tijdens de Winterpride aan deze expo. Um, de expo is uh, um, ja, heel, heel uh, ja, laagdrempelig om, om te bezoeken. Um, het, het gaat hier ook daadwerkelijk echt over kunst uh, vanuit de LHBT community... Uh, dat wil zeggen door kunstenaars die zelf LHBTI'er zijn... of mensen die zich daarmee verwant voelen. Dus er zijn ook hetero's die daar kunst over maken. Um, en elke expositie heeft ook een uh, eigen thematiek gehad. En als we dan eventjes zeg, een bruggetje maken naar het muzieknummer... dat we net hebben gehoord van George nee. Michael, Freedom... dat had te maken met de installatie die André zelf had gemaakt. Mm -hmm. uh, voor hem staat het nummer Freedom van George Michael symbool voor het vrijheid krijgen over zijn eigen seksuele geaardheid. En hij had daar een installatie gemaakt van een man... die vol beschreven was met eigenlijk als een soort van tattoo-achtige constructietekening. En die stond prominent midden in de zaal tussen allerlei oude schilderijen... waardoor er een hele mooie communicatie optrad... tussen het verleden, het heden en de toekomst. Nou, kijk eens hoe mooi dit is dat jij dit allemaal kan vertellen... in plaats van dat hij dat zelf kan. Jammer dat hij dat zelf kan, maar we gaan hem op een andere dag uitnodigen, toch? Zeker. Ja, Zeker, dan kan ja. hij er misschien nog meer over vertellen. Um, ik denk dat wij wel toe zijn aan een, een, een, een uh, uh, muzieknummer. Ja. Ik, en, passen, ik weet niet hoe. Ja, en ik weet niet hoe. En, dus, uh, van Benny Nijman inderdaad. We wisten niet hoe dat moest, dat bellen met uh, André. ik Zou je willen vragen het is een keer met mij te wagen... maar ik weet niet hoe. Ik zou iets willen zeggen, want er is veel aan uit te leggen... maar ik weet niet hoe.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 Maar ik weet niet hoe, ik weet niet hoe, ik weet niet ik weet Ook oh, zou je willen smeken Het van de kans willen breken maar ik weet niet hoe, ik weet niet hoe, ik weet, hoe. weet, hoe. weet hoe. ik zou je lichaam willen strelen En deze was dan zeg maar, gewoon ingepland als een leuk, lekker nummer. Maar volgens mij was het inmiddels een verzoeknummer van Leon zelf eh, geworden. Van, hoe, hoe doen we dat inderdaad met die techniek met het doorbellen? Um, overigens uh, maak ik van deze gelegenheid gelijk even gebruik... om uh, even alle mensen die uh, bezig zijn met dit uh, programma mogelijk te maken te bedanken. Uh, de techniek is in handen van Leon van S. En de presentatie van Anja Westerwil en Ronald Hueskens. Muziek is uitgezocht door Anja Westerwil... Uh, het redactieteam bestond uit Joy Malone, Ro Roy Dongen, Anja en Ronald. De jingles, speciaal voor ons gemaakt, zijn uh, verzorgd door Henk Burger. Um, en al deze mensen, ja, uh, het vereist toch nog even wat werk om uh, zeg maar twee uurtjes te vullen. Maar we doen het met veel plezier en we hebben er een rol in. Hè? Ja, wat is dat leuk zeg ja. om dit te doen? Ja. Dit ja. gaan we gewoon blijven doen. Dit wordt hartstikke leuk. Zeker. Mensen vergeten het niet vanaf. Is het 7 september of 1 september? 7. 7 september, na de sirene, na het alarm... meteen de radio op ZFM, want dan zijn we er weer. Precies. En, dan en... natuurlijk nu aanstaande maandag voor 4 uur. Dus ja. um, voorlopig kunnen we het uh, heel leuk... en uh, met elkaar op de radio ja. Um, doorbrengen. Ja. En natuurlijk zijn we nieuwsgierig naar wat u van dit programma vindt. Helaas ja. hebben wij nog geen e-mailadres paraat... Um, maar u kunt ook uh, reacties sturen naar info.zfm.nl, geloof ik, hè, Leon. Ja. ja, precies. Dus als u wilt reageren wat u hiervan vindt, uh, uh, nou, op, op, op, op wat voor manier dan ook, dan mag u dat even doorgeven. En met de tijd hebben wij een eigen e-mailadres waarin u reacties, maar ook vragen en eventueel verzoekjes kunt toesturen. En wel graag respectvolle reacties. Uiteraard, uiteraard. Ja, ja. En um, even kijken, het nummer... Uh, Hij doet het niet meer, uh. Leon. Er is iets gebeurd. Hier. Ja. Um, we zijn bijna ook aan het einde van het tweede uur. Uh, de tijd uh, vliegt als je uh, plezier hebt, uh, wordt er altijd al gezegd. En dat betekent dat we uh, toch nog eventjes aandacht gaan besteden aan de agenda. Want wat is er nou allemaal vanaf komende maandag te doen... Uh, in Zandvoort en tegelijkertijd ook met Pride Amsterdam? Ja, uh, nou... Zandvoort, uh, aankomende maandag dus, street performances, pop-up door de straat. Een vlaggenparade waar wij uh, ook uh, natuurlijk tijdens ons programma... die van 10 tot 2 uh, op deze zender uh, zal worden um, gehouden... Uh, gaan we uitleggen wat die vlaggen ook allemaal betekenen. Er is uh, zowel de 27e 28e beeldenwandeling met Marlene Scherp. Uh, zoals u hoorde van Roy, uh, uh, een, een, een prachtige wandeling met, uh, met ook veel uitleg uh, over haar leven. Um, dan hebben we 27, uh, dus maandag, nog steeds de uh, Pride Barbecue, die jammer genoeg uh, voor de mensen die zich niet hebben ingeschreven al vol zit. Um, Dan hebben we de 28e Brasserie Zin, die een leuke pride card, die alle zintuigen zal prikkelen, zoals Ronald dat zo mooi zei. De 29e is er een, een um, uh, gezellig samen zijn in Tropy Gay Cocktails and Bites, een halte 59, het nieuwe café uh, van Roy. Um, en er is uh, voor daarna meteen aansluitend uh, ook een disco en dancing uh, bij Chin Chin. Uh, die een pride, pride sferen gaat, uh, gaat uh, uh, het café of het disco gaat um, uh, openen. Um, en dan hebben we in Amsterdam, hebben we op 1 augustus de... Uh, Pride is Protest demonstratie die op het Museumplein uh, zal worden gehouden. Uh, in verband met corona zullen er stippen zijn waar men kan staan. Zijn de stippen op, dan wordt je verzocht om weg te gaan en gewoon weer naar huis te gaan. Uh, als er nog een stip vrij is, dan kun je op de stip gaan staan als je mee wil doen aan het protest. Ja, En deze Pride is Protest demonstratie... dat is eigenlijk een vervanging van de traditionele Pride Walk... die officieel morgen gelopen zou worden... en waarmee ook de nationale week uh, uh, van Pride uh, Amsterdam wordt gestart. Want dat, dat moeten we nog wel even zeggen. Pride Amsterdam uh, is niet alleen gekoppeld aan Amsterdam... het wordt vanuit Amsterdam georganiseerd... maar is op nationaal niveau veel ja. aandacht aan wordt gesteed, besteed. En de Pride Walk is in feite de opening... waarna er dus een week van activiteiten zijn... op het gebied van kunst, cultuur, sport, religie... Eh, en noem het maar op. Dus echt, echt heel breed. En dan vervolgens de zaterdag daarna wordt afgesloten... met de traditionele Canal, parade. canal parade, En dat ja. willen we graag even melden... omdat heel veel mensen denken altijd... Die knelparade, dat is dus de Pride Amsterdam. Maar dat is maar één van de vele activiteiten... die ja, Pride Amsterdam Ja, Dat is op de laatste zaterdag. En dan is er zondag, geloof ik, nog een sluitingsfeest. Precies. Die is meestal bij de Stoopperraad, ja. volgens mij, in Amsterdam. Ja. En uh, dus de hele week is inderdaad van alles te doen. Um, ook uh, in Amsterdam, maar dit jaar dus op de coronamanier... Uh, dat wil zeggen dat er ook uh, vlaggen worden uitgehangen in Amsterdam. Ja, hè, tussen en 27, is, en, en 2, uh, 27 juli en 2 augustus ja. in die periode. Dus ook een soort flagstour kun je dan ja, doen. Ja precies, want het is dus de bedoeling... Ja. dat je al die verschillende vlaggen van al die subculturen die er zijn... Precies. dat je die kunt gaan zoeken. Eigenlijk een soort van speurtocht, find- flag uh, flagstours... Uh, uh, die je kunt, uh, kunt gaan lopen. Dus uh, ja, kun je ze allemaal vinden, kun je ze herkennen... Uh, ja. en kun je er informatie over verkrijgen. Dan kan je maandag luisteren wat ze betekenen... Precies. en dan kan je uh, in de loop van de week door Amsterdam gaan wandelen... om al die vlaggen te gaan zoeken. Ja. Nou, dat, is, uh, dat lijkt me een hele leuke uh, activiteit... Ja. Um... Dan is er tot slot, en die wil ik nog even aanvullen... Uh, ook nog in de openbare bibliotheek in Amsterdam... die zit aan uh, de Oostersdokskade... een expositie die heet uh, My Own Gender. En dat is uh, een expositie, een, een foto-expositie... waarin fotografen Zevilai uh, uh, Maria drie jaar uh, lang... Uh, onderzocht welke schakeringen van gender er eigenlijk allemaal zijn. Hè? Dat is dus de T en de G van de LHBTIG. Yeah. Um, en dat gaat onder andere over een serie over transvrouwen in Oeganda. Uh, de tentoonstelling beschrijft het genderspectrum... en al zijn subtiliteiten op het moment uh, met een boek... meerdere documentaires en een online platform... een podcast en een educatief programma. En meer informatie daarover is te vinden... Op de website van de Oba in Amsterdam. Mooi. Ik. Uh, Dit is. Hoor, ja, ga je mee vliegen? Hè? Ja. ja. ja. Tot, Het is alweer uh, afgelopen. Maandag. Ja. ja Oké, okay, Goed maandag. Nog, wij vliegen weg. <laughs> Is mijn Jeruzalem, is naar Shalom. Is is is mijn je Vliegen met mijn me benen naar de regenboog, rainbow, ik denk alleen aan jou. Vliegen met mijn me mee naar de regenboog, rainbow, ik hou alleen van jou. Vlieg It's like we the the And my heart is overturning, love And my feeling, I'm swirling. And my head is over-taring in love, love Zes mooie zangers en zangeressen op en ik ga mij dan begeleiden. Misschien denk je in de zaal van nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste zes mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zie het één keer voor en daarna moeten jullie het zingen. Vlieg me met me mee naar de regenboog me Rainbow. Ik hou alleen van jou. Ja. Vliegen met me mee naar de regenboog Rainbow. Ik denk alleen aan jou. Vliegen me met me mee naar de regenboog Rainbow. Ik hou alleen van jou. Vlieg met me mee wat spontaan. vliegen met me mee naar de lerenloze Rainbow, ik haal alleen van jou. Niet om je heen kijk gewoon zingen. Nee, 레emol, de me, maar, het kan harder. Vliegen met me mee naar de ik haal alleen van jou. Nu ga ik er doorheen zingen.